Bartewalgemoed met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil meer Syriëgangers terughalen om die in Nederland te berechten. Volgens NAC zijn er nu 29 mensen die het OM wil terughalen. Drie keer zoveel als begin dit jaar. En voor het eerst staan er ook mannen op. Ze worden onder meer verdacht van terroristische misdrijven. Het OM gaat met het verzoek om ze terug te halen in tegen het kabinetsbeleid. Volgens het kabinet kunnen teruggekeerde Syriëgangers gevaarlijk zijn voor Nederland en andere landen.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 In Spijkenissen zijn bewoners van een aantal appartementen uit hun woning gehaald vanwege een plofkraak. Iets na vier uur vanochtend werd een geldautomaat bij winkelcentrum het plateau opgeblazen. De appartementen erboven zijn ontruimd vanwege mogelijk instortingsgevaar. Het is de tweede plofkraak in korte tijd in Spijkenissen.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 Dit was het NWS journaal ZFM, verkeersupdate. Het verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A9 richting Ookmaar, vijf minuten vertraging tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velze staat nu drie kilometer file. Door een ongeluk is, dat, uh, is die file ontstaan, maar de weg is weer vrijgegeven. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 your fingers in the hair I kind of think we're going for an extended throwdown So drop the top, baby And let's cruise on into It's better than ever, Street Heeft het en jij bent...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 Still, maybe I don't know if I should change a feeling that we share, it's a show. The EN close I don't want to keep you indoors